8 uur. met het NOS-journaal. Van de PVDA in Katwijk, die op Twitter PVV-leider Geert Wilders dood wenste, is opgestapt. Hij moest vanmiddag al op het matje komen bij de partijtop. Die sprak schande van zijn uitspraken. Willem den Hertog had onder meer getwitterd dat we allemaal hopen dat Wilders in bed aan een hartaanval sterft. Het was een reactie op een eerdere uitspraak van Wilders dat er als er een kogel komt, hij van links komt. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB verkoopt geen kaartjes meer in de bus. Aanleiding zijn de overvallen van de laatste tijd. Gisteren werd een chauffeur met een groot mes bedreigd door twee jongens met een clownsmasker op. Ze gingen er vandoor met de tas van de chauffeur. De politie in Amsterdam pakte deze week een jongen van 15 op die een buschauffeur ze hebben bedreigd met een shotgun. Door zorgen over de wereldeconomie zijn de Europese beurzen opnieuw gesloten met forse verliezen. De AIX in Amsterdam sloot 3,1 lager op de laagste eindstand in bijna twee jaar. De banken zaten opnieuw in de hoek waar de klappen vielen. Grootste verliezer was het Franse Société Générale. Het aandeel moest ruim 12 inleveren. Door de dalende beurskoersen is er een zes weken tijd wereldwijd voor 6000 miljard dollar aan beurswaarde verdampt. Bij een opstand en een brand in een gevangenis in Mexico zijn zeker 50 doden gevallen. Enkele gevangenen zouden zijn ontsnapt. Onder de doden zouden zowel gedetineerden als bewakers zijn. De opstand was in een gevangenis in het noorden van Mexico, bij Monterrey. De autoriteiten zeggen dat de situatie onder controle is, maar willen verder niets kwijt. Het weer, vanavond en vannacht overal droog en landinwaarts kan het licht gaan vriezen. Morgen opnieuw zon, het wordt zo'n zeven graden, aan de kust kan een bui vallen. In het weekend gaat het overal regenen. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. bonuspunt uh, weer binnen, want uh, weer een nummer van de Cosme Carnival uh, gedraaid uh, bij deze van uh, de uitzending van 11 februari. Het uh, is ook weer uh, ons gelukt om een uh, stukje live muziek uh, te doen. Dat uh, doen we vanavond met uh, Danielle van Doornen, die is uh, de gast. Hallo, Danielle. Ho, ho, ho. Moet ik wel even de goede microfoon? Uh? Ja, Ik ben soms wel eens een beetje in de war. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Uh, jij gaat uh, vanavond uh, wat, uh, wat nummers uh, spelen. Ja. Onge ongeveer zes uh, stuks. Ja. Um, ja, ik zei het net al. Um, ja, je bent ook uh, nu een beetje bij, bij ons op de radar uh, gekomen. Um, ik geloof dat dat via pop- en artist management is uh, gegaan. Ja, klopt. Pop- en ja. artist management. Ja, uh, wie zijn dat? Ik, uh, heb jij ze zelf uh, benaderd of hebben ze jou benaderd? Nou, uh, ik heb in eerste instantie hun benaderd ja. en het uh, zijn studenten van uh, in Holland, uh, academie in Haarlem. Ja, ja, ja. En jij zit ook in Haarlem uh, bij in, in Holland in Haarlem uh, de opleiding aan het doen. Nee, of niet? dat niet. niet, niet. Nee. <laughs> Wat, uh, welke, waar zit jij dan wel? Uh, ik zit op een Rotterdam school en uh, muzikant producer van het Albeda. Van het Al. Albeda. Albeda, ja. ja ik, ik zat even te denken aan een andere, aan een andere opleidingsinstituut. Kodaarts, ken je dat? Ja, dat is wel in de buurt, ja. Ja, dat is, uh, dat is weer een andere, andere ja. lichting. Um, ja, natuurlijk. Uh, de, uh, heb je bewust voor die muziekopleiding gekozen? Uh, ja, want ik wilde eigenlijk wel best wel een tijdje uh, in muziek. Dus daarvoor heb ik daarvoor gekozen. Ja. Ja, ehm. Ja, um, want ik heb me laten vertellen, je bent vanaf je dertiende al bezig. Dat klopt. Vanaf mijn dertiende ben ik gitaar gaan spelen. Ja. En uh, toen kwam eigenlijk uh, vanzelf het uh, eigen nummers schrijven kwam daarbij. Ja. En uh, dat, uh, dat doe je nu. Uh, ja. ja. Zes jaar ben je er nu mee bezig, of niet? Ja, ongeveer wel. Ja. Oké, okay, uh, we gaan uh, zo direct natuurlijk uh, meer van je horen. Uh, want, uh, want ik neem aan, je hebt al, wat, uh, je hebt al behoorlijk wat nummers uh, geschreven, hè? Geloof ja, dat klopt. Er komt ook een album aan binnenkort. Dus, uh. We zijn heel erg nieuwsgierig in ieder geval. We hebben al uh, wel eens een uh, nummer van je gedraaid. Het, uh, het uh, nummer wat uh, we hebben aangereikt uh, gekregen. Dus dat nummer dat hebben we al een paar keer gedraaid hier bij Alternative FM. Dus, dus uh, ik neem aan ook dat je dat nummer straks gaat spelen. Nee, dat niet. Oh, ga je dat niet <laughs> spelen? Nou dan, dan nee. hem, hem, da, nou, dan ga ik hem eventjes uh, klaarzetten. Want dat, dat is wel leuk. Want dan ja, kunnen, we, kunnen we in ieder geval dat nummer nog even laten horen van... Ja, uh, dat nummer wat, uh, wat we van, je, van uh, het management hebben gekregen. Ja, want dat, is is, goed. Uh, dat is goed. Goed, uh, dat, dat zo dadelijk. Maar we gaan eerst nog even twee nummers achter elkaar uh, draaien. Dat, uh, dat is Uberich. Uh, ja, wie waren dat. Dat was een band uh, bestaande uit uh, Chris Kok, uit uh, Donato Karamars en Marnix Dorrestijn. Marnix Dorrestijn kennen we nu een beetje van X. Hij is ook uh, de producer geweest van het laatste album van Herman van Veen. En dit uh, project dat, uh, dateert alweer van vijf jaar terug. Toen besloten ze in 2012 mee te doen aan de Grote Prijs van Nederland. Ja, en je raadt het al, die werden dus ook de winnaars van de Grote Prijs van Nederland. Maar de groep is ten onder gegaan aan de creativiteit... die ze zelf uh, min of meer bij hunzelf hadden blootgelegd. Want ze gingen eigenlijk alle muzikale richtingen op. En uh, er was zoveel dat ze er eigenlijk in verzopen. En toen hebben ze er maar min of meer een eind aan gemaakt... aan dat muzikale project. Maar hoe klonk dat nou ook alweer? Dat klonk zo. You say...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 maak je kus je op je van van sorry van het haakje haakje je En dat was hem. Hengel, hengel heette dat, uh, heette dat nummer. Uh, en dan komt er nog iets uh, na. Ik kreeg al uh, weer een tweet om mijn oren van... Uh, ga je er nog iets uh, mee doen? Nou, dat hebben we dan bij deze gedaan. Uh, dat was uh, dan... Hengel, hengel van uh, onze vriend uh, Mirko en de wijze mannen. Uh, ja, het is, uh, het is zover. We gaan eens even kijken aan de andere kant uh, van, uh, van de microfoons. En daar zit uh, Daniela al klaar. Uh, in ieder geval, Against the Stream, die ga je niet uh, spelen vanavond. Dat doe je niet. Maar de eerste twee nummers, uh, die ga je nu wel uh, laten horen. Uh, welke twee nummers zijn dat? Um, Devil and Angel ga ik spelen. En ja. uh, I Miss You. Oké. Okay. Zo. So. <middels> Een beetje naar het liedje luisteren, dan is het altijd een voortdurende tweestrijd, heb ik het idee. Ja. ja, zie je. <laughs> dat dacht ik al. Ik denk, er moet, er, moet iets van, er moet iets van een tweestrijd zijn geweest. Maar goed, je hebt het vol verven gezongen. Dus. En ik geloof ook, het is ook, niet, het is ook een nieuw nummer. Hè? Ik geloof dat het een dag of tien oud is. Nou, het is eigenlijk, ik heb het al best wel lang geleden geschreven, maar toen was het nog niet af. Oké, okay, maar ik en... zie hier namelijk op, uh, op je Facebookpagina, yeah. zie, zie ik het staan van uh, 1 februari. En je hebt hem opgenomen. Dus, ja, uh... ja, klopt. Ik ben inderdaad bezig om hem op te nemen nu. Dus dat. Uh... Oh, oké. Okay. Het uh, Tweede nummer, hoe heette dat ook alweer? Uh, miss You. Miss You. Speak out offeringen gesproken. Uh, Oké, okay. dankjewel voor, uh, voor dat uh, moment. En uh, we gaan zo uh, weer even wat uh, meer van je horen. Ja. Uh, dat was uh, Danielle, uh, die uh, even het uh, spits heeft afgebeten van uh, de nummers die ze heeft uh, gemaakt. Uh, er komen er straks nog veel meer. Uh, nog vier stuks. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Uh, we hebben er dus uh, net uh, twee gedraaid. Ubrich en uh, Mirko en de wijze mannen. Nu hebben we er weer uh, twee. Het zijn wel twee uiteenlopende songs. Eén die je nu gaat horen. Dat is echt een beetje een, uh, een liedje waarbij uh, thuiskomen heel erg centraal staat. En het andere nummer dat is weer een beetje indie. Dus uh, de, de, de, de overgang kan nogal een beetje uh, heftig uh, zijn. Hier is uh, Ghana met uh, de eerste. Met Someone. en uh, ze heette de Aspen Gams Lightning hoorde je hier bij Alternative Wim. En uh, we gaan uh, weer naar Daniel luisteren die weer twee nummers uh, laat horen. Uh, welke twee nummers uh, laat je horen, Daniel? She paints the way and butterflies. Oké. Okay. Ja, ja ja ja. Ik uh, vind hem nogal erg uh, dromerig. Klopt dat? Ja. Ja, ja. Dat klopt. <laughs> ja. Uh, die andere dat gaat over uh, zo'n uh, fladderend uh, beestje ergens, ja. Uh, uh, butterflies. Ja. Cause I'm afraid I'm hopelessly in love with you So tell me are you feeling this too De, de Butterflies. Uh, je zit er nooit op te wachten. En daar ineens uh, dienen ze zich helemaal aan. Zoiets, so, uh, so uh, denk ik, uh, Daar een beetje de korte strekking van, uh, van het liedje, denk ik. Goed, dankjewel. Uh, we gaan zo direct natuurlijk uh, nog uh, in de tweede uur ook nog wat uh, nummers uh, van je draaien. Dus dat uh, komt helemaal goed. Uh, nu weer tijd uh, voor het werk uit uh, de talverdoos. Oftewel uh, de computer, of uh, nou ja, heel toevallig. Het laatste liedje wat wij van Daniel hebben gekregen, dat heet Against the Stream. Nou, laten we die dan ook nu maar even horen hoe die klinkt. I never had the chance to answer to any one of them, not asking any But he's sprayed like by wolves around Getting back when you're trying to hate Dat waren de mannen van Alaska Pollock. Uh, die ook uh, uh, zich roeren op Facebook. En ik weet even niet 1, 2, 3 wat ze aan het doen zijn. Maar ze hadden geloof ik uh, iets in uh, de planning staan. Daarvoor hoorden we dus uh, against the stream van uh, Daniëlle. Ik heb uh, de microfoon inmiddels ook alweer eventjes opengezet. Moet hem wel helemaal opzetten hoor. Die komt er Want anders gaat hij uh, rond uh, fluiten. Ah. Dus uh, dan uh, gaat de microfoon rond fluiten. Ja. Um, het is, het is zo dat, uh, dat we, dat we het net uh, dat nummer hadden gedraaid. Against the stream. Maar ik hoor, uh, je hebt heel veel aandacht besteed aan het productionele verhaal. Dat klopt. Ja. Uh, ik heb dit samen met de uh, producer waar ik mee samenwerk. Ja. Thorsten Is, heb ik dit uh, gedaan. Ja, je moet, ik, ik denk dat je even het geluid van de koptelefoon een stukje zachter moet zetten. Want anders dan, uh, dan blijft het uh, piepen. Goed zo. zo? Ja, zo is het okay. beter. Zo is het beter. Uh, dus je hebt, uh, je hebt eventjes uh, daarvoor heb je dus, uh, mensen gevraagd om dat, uh, om dat te doen? Uh, ja, de pro producer, dat is uh, Thorsten East. Ja? En uh, de gitarist die hier ook aan meedoet, is Nick Ja. En hij heeft daarnaast ook de bas ingespeeld. Oké. Okay. Uh, dat zijn allemaal, uh, dus allemaal mensen die. Uh, Ken je ze ook? Je hebt uh, gewoon uh, wat, me wat, wat mensen in je naaste omgeving uh, gevraagd die dat, uh, die dat wilden doen. Ja, eentje, die producer, die zat uh, vroeger bij mij op school. Ja. En uh, die gitarist, die kende hij weer. Dus dat is via, via. Ja, ja nou, het is, niet, het is niet nieuw, hoor. Ik bedoel, uh, we hebben hier uh, ooit een... Uh, uh, maar dat zaten we nog in onze oude studio Hebben we ook iemand uh, gehad die bij in Holland heeft uh, gezeten. En... Uh, een band had. En die zegt, ja, ik wil toch eigenlijk produceren. Dat is ook niet die, die misselijk maken. Dat is Leon Paul Palmen. Die, die heeft uh, toch wel wat, uh, wat bereikt inmiddels. Maar uh, het, het, uh, het moet in je vingers zitten, denk ik. Uh, producerswerk. Uh, werk. Dus jij bent met, uh, met, met dat materiaal. En toen zeiden die jongens, kunnen wij wel wat mee? Dat kunnen wij wel, uh, daar kunnen wij wel wat mee, uh, mee doen. En de producer is daarnaast uh, ja. zelf ook zanger en songwriter. Ja, ja, ja, ja. Dus dat was gewoon een hele <coughs> goede combinatie, zeg ja. maar voor mij om daarmee samen te werken. Ja. Catchy sound, hoorde ik je vader op een gegeven moment zeggen? Ja. ja. Is dat, uh, waar heb je naar gekeken? Want uh, je zat, eh, je, je zei Gio dat haalde ik er ook wel duidelijk uit. Ja, On My Way. Ja. Dat is vooral het introotje heb ja. ik uh, gebruikt. Ja. ja, dat is een beetje hetzelfde, zeg maar. Ja. En um, van Adele, Riders As Rain. Oké. Okay. Oké, okay, dat, dat zijn een beetje de, de, de dingen die je, die je hebt gebruikt om juist dat nummer uh, ja. op te nemen. We gaan uh, straks nog uh, in de tweede uur nog even verder uh, met, je, met je praten. Dus dat, uh, dat gaat uh, helemaal goed komen. We gaan eerst uh, weer even een, uh, een paar nummers uh, draaien. Eén ervan is uh, Aisha Traidia en dat uh, nummer dat heet On The Run.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 Gevreesd en gerouwd, mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie al achter, de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernieuwt zich keer op keer, zoals ze dat al eeuwig doet. Want je heuvel ligt mooi, dat de bedoelt, is bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoopt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 daar klink ik als muziek. Wat je heuvel mooie mooier dan door Venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mij. Kracht, dat je had je verkoopt Utrecht mijn stad Waar ik borrel en bruis De voorstraat mijn dorp Hier ben ik thuis Als de zon het van de maan verliest De voorstraat voor de nacht Zo, dat was hem. Uh, dat was het uh, nummer uh, van uh, Summerhoes. Is there such a thing... En dan uh, gaat het nog even door. Uh, is there such a thing too much love? Zo heet hij. En daarvoor hoorde je Van Piekeren met uh, de Voorstraat. En daarvoor Aisha Traidia met uh, het nummer On The Run. Tot aan het nieuws. Uh, een van de deelnemers van uh, de vierde voorronde van de Rob Agda wordt. De, de, de Tiger Pilot. Tot aan 9 uur.